Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft een boete van ruim een half miljard euro... opgelegd aan Mastercard. Winkels werden door het creditcardbedrijf verplicht... kosten af te dragen in hun eigen land... zodat ze niet op zoek konden naar goedkopere alternatieven. Zo heeft Mastercard het volgens de Europese Commissie duurder gemaakt om met de pas te betalen, waardoor consumenten en winkeliers zijn benadeeld. Ook vindt de Commissie dat het bedrijf misbruik maakte van zijn sterke marktpositie. Mastercard is de op na meest gebruikte betaalkaart in Europa boerenorganisatie LTO wil af van de beschermde status van de wolf... zodat wolven kunnen worden afgeschoten. Vorig jaar werden ruim 150 stuks vee... vooral schapen doodgebeten door rondzwervende wolven. LTO wil een wolvenquotum, een maximaal aantal wolven... dat in Nederland mag rondlopen. Komen er meer, dan moeten ze worden gedood, vindt LTO. De organisatie zegt dat Nederland het afschaffen... van de beschermde status van wolven in Europees verband moet regelen. In de Nederlandse en Belgische havens is het afgelopen jaar fors meer cocaïne onderschept. Het ging om 74.000 kilo, tegen 55.000 het jaar ervoor. Volgens de politie wordt Europa momenteel overspoeld met cocaïne. Dat komt vooral doordat er in Colombia nu meer cocaïne dan ooit wordt geproduceerd. De meeste cocaïne die via Nederland binnenkomt is bestemd voor het buitenland. Naar schatting wordt 90% verder gesmokkeld, zoals naar Engeland en Scandinavië. De politie probeert de stroom te stoppen door nauwer samen te werken met buitenlandse opsporingsdiensten. Ook zijn er inmiddels Nederlandse agenten gestationeerd in Colombia. Dan het weer nog. Een sneeuwgebied trekt van west naar oosten over het land. En op de meeste plaatsen valt 2 tot 4 centimeter. Er staat vrij veel wind en de temperatuur ligt rond het vriespunt. Komende nacht en morgen zo goed als droog. De wind neemt af. Middagtemperatuur tussen plus 1 en min 3 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A10 Watergasmeer Nieuwe Meer. Een half uur vertraging bij Amsterdam buitenveld. Het na een ongeluk.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 hij vroeg het iedereen, maar niemand had haar meer gezien. san Melo, op de kade, een meisje heel alleen. de wind die weide werd als moeder en je zwaaide Was het moeilijk om te merken Dat ik de zoen jij me toepreekt Die weet kreeg toen ik wegreed. Je keek me na Ik deed mijn ogen dicht Ik zag nog je gezicht maar het was alleen En ik wist dat het al laat was En dat jij steeds sneller uit het zicht verdween Ik kan alleen maar spelen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 Let's <laughs> It feels so easy van de winter.